9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op Schiphol komen straks negen Nederlanders aan... die gisteren werden geëvacueerd uit Libië. Ze vlogen gisteravond naar Sicilië... en zijn vanavond op een vliegtuig naar Nederland gestapt. In Libië zitten nu nog ongeveer 50 Nederlanders. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... hebben 25 van hen aangegeven dat ze ook willen vertrekken. Of dat lukt is nog de vraag, omdat ze verspreid over het land wonen. Een team van artsen zonder grenzen heeft vergeefs geprobeerd Libië in te komen. Het medische team werd op de luchthaven van Tripoli teruggestuurd naar Sicilië. Een andere ploeg is het wel gelukt om via Egypte Libië in te komen. Dat team is per auto op weg naar Benghazi. Die stad is in handen van tegenstanders van Gaddafi. In Noord-Brabant maken 16 varkenshouders toch nog kans op een vergunning voor een megastal.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. De politieke campagnes zijn volop bezig... maar het draait totaal niet om de inhoud. Uh, waar het dan wel om draait... En of dat oké okay is of niet, dat weet Siewert van Linden, onze politieke man in Den Haag. Die is zometeen hier. En Brian Wilson interviewen, dat is het hoogtepunt in de carrière van popjournalist Gijsbert Kamer. Hij is vandaag de master en hij neemt zijn Today's Talent mee. En dat is uh, popjournalist Atse de Vriese groot talent volgens hem. Zometeen zijn ze hier. En in Rusland is een heel dorp waar iedereen kan kort dansen. Hoe dat kan, dat hoor je zometeen. Maar eerst even voetballen, VVV tegen Excelsior Frank Wilaert, Hoe is het daar? 18 minuten onderweg, 1-0 voor VVV dankzij die goal. In de eerste minuut van Robert Cullen had al 2-0 moeten zijn. Want ook Uchebo, de Nigeriaan, kreeg een enorme kans. Had alleen veel tijd nodig om die bal aan te nemen. Daardoor kreeg Nieveld nog net een teentje tegen de bal... om hem over de achterlijn in plaats van over de doellijn heen te schieten. En daardoor staat Excelsior nog altijd slechts met 1-0 achter in de koel. Ranking the news. Lucky Link. En hier is nummer 5 van de top 5. The Sound Suppression Water System has been activated, protecting Discovery and the launchpad from acoustical energy waves. Go for main engine start. We have main engine start. Nou, en als je dit allemaal hoort, dan weet je natuurlijk wel hoe laat het is. Tijd om de al, voor de allerlaatste keer de, het Amerikaanse ruimteveer Discovery de lucht in te knallen. 3, 2, 1. Booster ignition and the final lift-off of Discovery. A tribute to the dedication, hard work and pride of America's space shuttle team. The shuttle has cleared the tower. The space shuttle now rolling over on to its back. They have been arrived into orbit. Discovery now making one last reach for the stars. Ja, one last reach for the stars. Lekker over de top, kitscher. Maar inderdaad, het was wel de laatste keer. Na deze missie gaat het 26-jarige ruimteschip met pensioen.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 En dus is het misschien ook niet zo vreemd dat het statistiekbureau Eurostad zegt... dat het inkomen per inwoner in Groningen een van de hoogste is in Europa. Al is die telling wel een beetje geflatteerd. Nee, daar hebt u gelijk aan. Dit cijfer uh, dat verschijnt elk jaar. en Het heeft een zekere vertekening, omdat alle aardgas wat in Groningen uit de grond komt... Uh, aan Groningen wordt toegerekend. En daardoor krijg je toch wel een beetje een vertekening naar boven die niet uh, terecht is. Ja, dus je hebt dus het uh, geld van het gas en dat deel je dan door het aantal Groningers... en ineens ik dan heel Europa dat Groningen een soort... Qatar in het noorden is. En dat is knap lullig, want die Groningers krijgen dus in praktijk verdomd weinig terug van al het gas. Nou, eigenlijk wel veel te weinig, want er zijn wel cijfers bekend dat uh, Groningen ongeveer 1% van de aardgasbaten krijgt, terwijl er toch 11% van de bevolking woont. Dat is eigenlijk wel een beetje sneu. Ja, een beetje sneu is het inderdaad. En des te leuker is het dan ook misschien wel dat de provincie nu zo hoog in het lijstje staat. Qua regio's moet Groningen alleen Brussel, Londen en Hamburg nog voor zich dulden. Dan nummer drie, provincie-districtchef uh, Zuidwest-Drenthe Gerda Dijksman is uit haar functie gezet. Ze mag wel binnen het politie politiekorps blijven, maar als ze binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat, wordt ze ontslagen. En dat komt allemaal door een tweet. Dijksman twitterde over huiselijk geweld, terwijl het ging om koolmonoxidevergiftiging, waardoor twee mensen om het leven kwamen. Na een tuchtrechtelijk onderzoek geeft kostbeheerder Heldoorn haar voorwaardelijk ontslag. De tweet heeft ze op haar brood gekregen. Zoals dat zo mooi heet in het oud Drents. Ze hoeft dus niet weg, maar hij krijgt wel een voorwaardelijke straf-ontslag. Voorwaardelijk straf betekent dat als zij zich binnen twee jaar aan plichtverzuim schuldig maakt, dat ze dan ontslagen wordt. De regio politie Drenthe zoekt nu een nieuwe functie voor dijksman. Misschien iets op de communicatieafdeling, dat zou leuk kunnen zijn. In ieder geval heeft de politie Drenthe nog alle vertrouwen in haar. Ik denk dat zij nog uh, jaren een, uh, een bijdrage aan de politie Drenthe kan leveren. Was u boos op haar? Professioneel boos. En ook een beetje professioneel teleurgesteld. We gaan door met nummer twee. Daar staat de campagne die nu echt is losgebracht voor de verkiezingen van... Um, Even kijken, voor de gemeente Nee, Nee, wat was het nou ook weer voor? Even kijken hoor.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 Vorige waren drie goed voor 35 zetels... en dat is drie te weinig voor de meerderheid in de Eerste Kamer. Deze week komen ze samen uit op 37. één zetel onder de benodigde 38. En dat is belangrijk voor het kabinet... want die moeten een meerderheid hebben in de Eerste Kamer... om niet telkens met hangende pootjes naar links te moeten bedelen. Deze keer zijn de verkiezingen behoorlijk lastig... want hoewel de partijen wel campagne voeren voor de Eerste Kamer... kan je dus niet op die mensen stemmen. Want je dus niet denkt dat, je gaat om de, dat het allemaal gaat om de provincie. Het gaat dus om de Eerste Kamer. Laat je het niet in een luren leggen. Uh, en dus was ook premier Rutte vandaag de hele dag op pad. Stemmen winnen als premier is namelijk best wel makkelijk. Alles Goedemorgen. Gaat het er mee te uh, Ja, Alles goed? Hoi, goedemorgen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. Goeiemorgen. Even horen de zaak. Ja, precies. Yes, Goeiemorgen. Uh, Hoi. Leuk. Hoi. Ja, fantastisch. Ik rekenen nu. Fantastisch. Oké, ja. Ja. ja, nou, en zo ging dat <laughs> nog wel even door. Echt heel lang ook, meteen. Tot vreugde van Geert Wilders natuurlijk, want die vond dat Rutte zich te weinig liet zien. Maar dat is dus onzin. Nou, hij kreeg zo'n prachtige roos of tulp en hij had nog een kat op Goot, het was ook een drukte van belang. En toen ging hij ook nog adviezen geven aan andere partijen. En dan is zeer gewaardeerd. Ja, u wijft het een beetje weg, onzin. Verkiezingen zijn in volle Raag leidje, is dat, hè? <laughs> ja. Nog een keer horen. Ja. Gek, hè? Ja. Heb je niks mee gedaan? Liet? Nee, neem niks. Maar goed, uh, verkiezingen zijn in volle gang. Donderdag dan gaan we naar de stembus. Woensdag, we we het Ah, oh. oh, dat is hetzelfde. De kiezingen zijn nee. ook. Ik dat voorbij zijn. Het belangrijkste nieuws van de dag dan, dat is natuurlijk nog steeds Libië. Gaddafi lijkt nog niet van plan om op te stappen. Vandaag sprak hij zijn aanhangers op het goede plein toe. Be comfortable at any place in the streets, squares, dance, sing. Stay up all night. Live a life of dignity with high morals. Gaddafi is one of you and sing. Joy Het klinkt allemaal best opgewekt met zingen en dansen en zo. Maar Gaddafi gaf ook aan zijn wapendepot open te stellen voor zijn aanhangers... mocht dat nodig zijn. Toch meldde politico politicoloog Colin, Colin Kampschoer vanavond in ons programma... dat zijn Libische vrienden nog steeds verwachten dat Gaddafi snel op gaat stappen. Nou, ze zijn zeer vastberaden, moet ik zeggen. Dat, uh, dat valt me zeker op. Dat is wel een verschil met de afgelopen dagen... En ze denken dat hij gewoon snel zal vallen. Dus ze zijn heel erg hoopvol dat hij eigenlijk vanavond nog zal vallen. En tot zover, ranking the nieuws. Als de nieuws is uit Libië, dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio 1. Luc, ik ging. Dankjewel. Goed, goed weekend. Ja, oh, Streeken. Nou, dat blijft een beetje een aparte hobby. Eens in de zoveel tijd duikt er weer eens iemand op die poedelnaakt een statement wil maken. Bijvoorbeeld afgelopen woensdagavond in de gemeenteraad van Nijmegen. Wilt u alstublieft weggaan? als het nodig is. Ja, maar ja, streaken is niet zomaar alleen maar je kleren uittrekken. Het is eigenlijk een, een vak apart. En wij vragen ons af, wie was nou de beste streaker? Onze man in Londen, Michiel Willems, die weet het. Michiel, goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, de allerbeste streaker, dat is namelijk een Engelsman. Wie is dat? Dat is een, uh, een man uit Liverpool, een 46-jarige vader van drie kinderen. Mark Roberts. Mark Roberts. En waarom is hij ja, zo goed of zo bekend? Nou, hij is vooral zo goed natuurlijk omdat hij ongeveer de enige street is die echt zo bekend is. Ik weet niet of je er nog meer kan noemen. Maar ik nee. know, hij heeft zo'n record op zijn naam uh, staan. Hij is al 380 keer uit de kleren gegaan bij allerlei uh, gelegenheden en heeft daarmee ook het Kindersboek of Records gehaald. En uh, wanneer, uh, jij bent even helemaal in zijn verleden gedoken, je weet er alles van, wanneer is hij nou begonnen, die vent? Nou, het is een beetje in de jaren 90. Toen woonde hij in Hongkong. En toen ging hij naar een wedstrijd toe en daar zag hij een vrouw uit de kleren gaan. En s'avonds stond hij in een bar met wat vrienden en die maakte een weddenschap van, nou uh, Mark, dat durf je helemaal niet. En toen heeft hij dat de volgende dag gedaan en uh, heeft hij daar gestweet. Nou, zeker in Hongkong, en China is dat, best wel, uh, is dat best wel wat. En hij kreeg uit die aandacht best wel zo'n kikker van. En uh, dat hij dacht van, ik, ik ga dit nog eens doen en nog eens en nog eens. En uh, nu, 15 jaar later, weten we wat we van hem uh, terechtgekomen is, zeg maar. En wat voor soort uh, acties heeft hij, waar, waar is hij allemaal opgedoken? Nou, als een grote doorbraak is geweest in 1995. Dat is een beetje vlak na uh, dat gebeuren in Hongkong. Mm. Toen was hij terug verhuisd naar Engeland. En hier in Engeland heb je een programma s ochtends, This Morning, of dat had je vroeger. En uh, daar had je een, een, een uh, weerman met een weerkaart. En die dreef in een soort bak met water. Dus een soort drijvende weerkaart. En in één keer, onverwacht, live in de uitzending, sprong Mark Roberts daar tevoorschijn. Poedelnaar. <lacht> en je moet je voorstellen, om half acht s ochtends, als mensen net ontbijt achter de kiezen hebben, is dat best de tv. En toen is heel Engeland wel wie hij was. <laughs> maar wat had die die die kaart in die bak met water ermee te maken? Er sprong, sprong je daarin? Nee, hij oh ja. had een soort watertoevoer, wat ik had begreep. En daar is hij, uh, zonder gezien te zijn, kon hij daar inkomen. En terwijl de uitzending live aan, uh, aan de gang was, uh, <laughs> ja, sprong hij voor de camera in één keer te ja, ja. Maar wat heeft hij nog meer allemaal gedaan? Ook heel veel wedstrijden neem ik aan, uh, sportwedstrijden? Ja, hij is uh, ook opgedoken bij basketbalwedstrijden, paardenraces volleybal, gewoon zwemmen, curling... Je kunt het maar niet dus zo gek niet bedenken of uh, hij is er wel een keertje geweest. Het is ook wel een aantal keren niet gelukt hoor. Hij probeerde het eind jaren negentig bij de Super Bowl in Amerika. Nou, daar kon hij simpelweg geen kaartje krijgen. Hij heeft het in Duitsland ook geprobeerd, jaren geleden in, 19, of in 2006 volgens mij, bij de finale van het EK of WK. Daar moet je even schuldig blijven. Ja. Maar daar uh, uh, pakte ze hem in de kraag, zeg maar. Daar moest hij zich dan tijdens al die wedstrijden daarna continu melden... Uh, op een politiebureau, terwijl de wedstrijd aan de gang was. Zodat ze wisten van nou, hij loopt in ieder geval niet... zometeen in zijn ergens een uh, stadion in. Ja, want hij heeft nog, nu nog steeds een verbod, toch? Als... In Engeland heeft hij inmiddels overal een verbod gehad. Want hij is van Newcastle tot Bristol... en van Schotland tot Wales... heeft hij het allemaal wel een keer geprobeerd. en Hij heeft er dus ook echt een sport van gemaakt. Van op zaterdag, zondag, dat zijn de grote voetbaldagen hier. Dan gaat hij er vaak met de auto op uit... en dan weet je dus niet waar hij uh... nou, en uh, Nu heeft hij al... Een tijdje bij alle stadia heeft hij een uh, verbod. Dus als hij ook opduikt, dan moet hij ook flinke boetes gaan betalen. Dus hij probeert het vooral uh, in het buitenland. Ja. Maar wat, wat zit erachter? Wat vindt hij er zo leuk aan? Nou, wat hij uh, zelf een beetje heeft gezegd een tijdje geleden... is, hij noemt zich de ambassadeur van de mensen uh, die niet maatje nul zijn. Dus hij ziet er zelf namelijk niet heel aantrekkelijk uit... naar maatschappelijke maandstaven. Ja. Hij is nou niet echt, dat je zegt, een supermodel. Maar hij heeft zoiets gezegd van, nou, het feit dat ik er plezier in kan hebben... om mijn kleren uit te trekken en er lol in kan hebben om jullie te vermaken... dat is prima. En ik ben die ambassadeur van de mensen die net een pondje meer hebben, zeg maar. <lacht> en onderwijs gewoon vader van drie kinderen. Dat, ja, dat vind ik wel, wel mooi. Wacht ja. tot die kinderen opgroeien en is in het vaderstleden gaan graven. Kijk, <laughs> spannend. Ja, dit deed papa vroeger. Mark Roberts dus. En, uh, nou ja, wil je filmpjes zien van deze Mark Roberts in actie natuurlijk? Dan kan je dat doen op onze site bnntoday.nl. Michiel Willems vanuit Londen, dankjewel. Ja, graag gedaan. Iemand naakt te zien bij jou, Frank Wielaert. Nee, maar ik heb ook nee. nog niet echt opgelet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Meestal melden ze zich wel ergens midden op een middenstip of zo. Dus dat, maar dat, zie je dat, dat wel niet... eens gebeuren eigenlijk? Of, of echt ja, dus, nooit? Ik ben er nooit live bij geweest dat het, uh, dat het gebeurde in ieder geval. Ik heb natuurlijk wel regelmatig op tv uh, gezien. Ja. Maar uh, in levende lijven en ik ben zelf ook nog nooit zo gek geweest in ieder geval. Dus uh, wat dat betreft, maak je geen zorgen. Ook vanavond niet. Een half uur gevoetbald bij VVV Excelsior. 1-0 e is het uh, voor de ploeg uit Venlo. Met balbezit nu voor Excelsior. Guillaume Fernandez aan de rechterkant draait weg bij twee tegenstanders. Maar schiet geen meter op. Moet dan hulp inroepen van Bovenberg. Die geeft dan uiteindelijk de voorzet. Richting de tweede paal wordt hij in eerste instantie weggekopt. Zegelaar aan de linkerkant pikt op voor Excelsior. Voorzet geven. Daar hoort dan ergens Fernandez te staan. Maar die was een beetje aan de rechterkant blijven hangen. Dus kopt Fleuren weg voor VVV. Niet voor lang, want Moussa en Bovenberg gaan het duel aan. Dat wordt gewonnen door de Rotterdammer, maar dan vervolgens slecht verwerkt door Kolwijk. En dan gaat Ocebo er weer vandoor. Die is in ieder geval heel sterk, niet zo heel handig aan de bal, maar wel heel sterk. Uiteindelijk komt hij eruit tussen vijf spelers van Excelsior. Komt hij er wel uit, geeft hij de bal een enorm tikje richting de achterlijn. Daar is Moussa dan al in de buurt. Dat betekent dat hij een meter of tien buitenspel staat. Dat had hij alleen zelf nog niet door. Wordt teruggefloten door de scheidsrechters. En dus uh, uh, is het buitenspel. Maar daarvoor al een overtreding geconstateerd door Kuipers. Dus stiekem toch een vrije trap voor VVV. De hoogte van de middenlijn. Dan gaat LAPTWI achter de bal staan. Die kan heel hard schieten. Maar niet zo hard dat hij vanaf die afstand op doel gaat mikken. Dus maar even breed leggen die bal richting Yoshida. Zijn collega-centrale verdediger vandaag. En dan de diepte gezocht. Uitstekende bal trouwens. Richting Chula aan de rechterkant. Ook tussen twee tegenstanders in. Wordt ondersteboven gelopen. Weer een vrije trap voor VVV. Wil Chula graag snel nemen. Dat mag niet van Kuipers. En ook van de twee Rotterdammers. Van Excelsior in de buurt mag dat allemaal niet. Want die houden de bal stiekem bij zich. En Kuipers zegt nu even wachten op het fluitje graag. 31 minuten gevoetbald. 1-0 voor VVV tegen Excelsior. BNM today. Zometeen gaan we het hier hebben over de wintersportmoord. Drie mannen in een skihut. De volgende dag is één van de drie neergestoken. Wie heeft het gedaan? Dat zometeen. Na eerst James Blunt met Stay the I'll spin him goedenavond en dat betekent tijd voor crime met onze eigen crime-redacteur Malini Vazem. Malini, goedenavond. Goedenavond. En we hebben het over uh, de ski-moord. De moord op Mike oost indian Die uh, werd een jaar geleden tijdens een skivakantie in Tsjechië doodgestoken. En de enige die daarbij aanwezig waren, waren zijn twee vrienden Ricardo en Ricardo. En dan denk ik, ja, nou ja, dat lijkt me een duidelijke zaken. Ricardo en Ricardo zullen het wel gedaan hebben. Ja, zo lijkt het wel. Drie jongens zitten in een huisje in de sneeuw. De volgende dag is er één dood, Mike. Hij is door messteek om het leven gekomen. Ja, dan denk je, die andere twee, Ricardo A en Ricardo V, moeten het dus wel gedaan hebben. Uh, dat is ook precies wat de Tsjechische justitie dacht. Um, de twee Ricardo's werden in de cel gezet daar. Eerst in de Tsjechische cel, maar daar werden ze vrijgelaten. Um, alleen toen ze terug in Nederland waren, werden ze vrij snel weer opgepakt omdat de familie van Mike. Ik had gehoord dat ze weer in het land waren uh, en die waarschuwde de politie. Maar dat is allemaal al uh, een jaar geleden. Maar de zaak is pas net begonnen. Hè? Er is net een performance zitting ja. geweest. Over twee maanden wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Waarom duurt dat allemaal zo lang? Ja, De zaak lijkt heel duidelijk, maar dat is het dus niet. Uh, hij is vrij onduidelijk stel, uh, zelfs. Um, want niemand weet meer wat er gebeurd is. De enige getuigen van de moord zijn ook de twee verdachten. Uh, en ja, Die zeggen dat ze niet meer precies weten wat er die avond is gebeurd. Dus de zaak is omgeven met mysteries. Wat gebeurde precies die avond? Uh, um, hebben ze geprobeerd een ruzie? tussen uh, is Mike geflipt, uh, hebben ze geprobeerd te verdedigen. Ja, niemand weet het. Aan de telefoon, Willem-Jan Ausma, goedenavond. Goedenavond. Hallo, advocaat van een van de twee Ricardo's, van Ricardo A, om precies te zijn. Um, ja, en Ricardo zegt dus tegen u van... ik weet helemaal niets meer van die avond in Tsjechië. Uh, ja, dat zegt hij alleen tegen mij. Dat heeft hij ook uh, tegen de politie gezegd. Ook al tegen de politie in uh, Tsjechië. Mm -hmm. En... Het is niet dat hij helemaal niks weet hoor, maar uh, een het moment dat die ruzie opstaat, uh, krijgt hij een klap en uh, ja, daarna gaat het licht uit. Want er is, dus, er is een ruzie geweest tussen hun drieën in dat huisje. D dat is wat uh, op dit moment inderdaad bekend is. En van wie heeft hij die klap gekregen dan? Uh, hij, hij zegt van mij. Ja, ja. Dus Ricardo, Ricardo V heeft een, een, een klap. Uh, Ricardo A, sorry, dat is uw cliënt. Heeft een, zou een klap hebben gekregen van uh, Mike. En, nou ja, en, en, en, en hoe, hoe, wat is voor de rest dan zijn verhaal? Ze werden wakker en, en toen was Mike dood? Uh, nou ja, niet, niet helemaal. Op, op enig moment was, uh, was Mike buiten. En toen uh, is, is de andere Ricardo gaan bellen. En uiteindelijk is er ook hulp gekomen. En uh, vervolgens is hij afgevoerd in ambulance. En onderweg naar het ziekenhuis is die overleden. Ja, want Mike, zou door het lint gegaan zijn. Zou dat, dat is een van de scenario's waar de rechter rekening mee houdt, toch? Nou, ja, het, het is in ieder geval zo dat uh, het uh, niet een plan was om iemand om het leven te brengen. Want het waren drie vrienden die uh, op vakantie gingen. En dat moest gewoon een dezelfde vakantie worden. Ja. En uh, op de een of andere manier is het daar uh, misgegaan. Het zou dus kunnen dat de cliënt zich probeerde te verdedigen. Dat er bijvoorbeeld ruzies is ontstaan en, en dat, dat ze te veel gedronken hadden. Dat, dat is een scenario dan dat hij uh, tussen, echt tussen is gesprongen om uh, de ruzie tussen de andere twee te sussen. Tussen de andere dat twee? Dat, ja, ja, dat is ook nog een mogelijkheid. Het, uh, wat, wat jullie net al zeiden in het begin, het, uh, het is gewoon vaag, onduidelijk. Maar in de rechtbank werd ook gezegd, uh, de Ricardo's hebben het niet met opzet gedaan. Dat betekent dus wel dat ze het hebben gedaan waarschijnlijk, maar dat ze het niet expres hebben gedaan of dat ze het niet meer weten. Gaat Ricardo uw cliënt Ricardo vanuit dat hij het gedaan heeft? Uh, nee. En, en nogmaals, hij heeft er ook helemaal geen reden toe. Dus het enige wat er echt gebeurt is uh, dat er toch iets is ontstaan waardoor men zich moet verdedigen. En dat is uh, inderdaad op zo'n manier uh, ja, afgelopen. Uh, alleen het is nooit de bedoeling geweest, ook al zouden ze zich verdedigd hebben, om iemand van het leven te beroven. Ja, yeah. Maar ik, ik vind het, een beetje, het is mij een beetje onduidelijk. Het is nooit de bedoeling geweest om iemand, dat zeggen zij zelf, om iemand te ja. doden. Dan geven we dus al aan er is wel iets gebeurd. Wij hebben per ongeluk, of nou ja, we, er is iemand dood. En, ja. ja, dat is het. Ja. Ja. Oké, okay, dus, dus daarmee zeggen ze eigenlijk, het was niet onze bedoeling, maar het is wel gebeurd. Ja, dat valt vast. Ik bedoel, uh, ja. Mike, uh, Mike is overleden. Nee, maar, maar dan staat het dus maar, ook vast van dat, dat die twee Ricardo's daar betrokken bij zijn geweest. Er was in ieder geval geen derde bij betrokken. Dus zij zijn ze wel inderdaad de aangewezen persoon. En ze zeggen ook dat er ook is gevochten. Maar ja. wie wat precies heeft gedaan en wat er is gebeurd, dat, dat is op dit moment volslagen onduidelijk. Oké, okay, dus de twee Ricardo's zijn, zeggen zij zelf ook verantwoordelijk voor de dood van Mike. Alleen ze weten, ze kunnen zich niet meer herinneren wat er is gebeurd. Uh, nou ja, de vraag is eigenlijk of ze er, er schuld aan hebben. Ja, dus het is gebeurd ja. door hun, maar hebben ze er schuld aan? Dat is de vraag. Nou ja, ja, en, en, en hoe en door hun en, en, en wie wel, wie niet en wie wat, dat, uh, ja, dat is uh, volgens mij Maar beroepen ze zich op nood weer, van we hebben ons waarschijnlijk verdedigd? Uh, ja, dat is ook een scenario. Uh, je kunt er wel vijf scenario's op loslaten. Is wel dat, dat is gewoon het hele probleem. Het is wel een leuke zaak hè, als advocaat, lijkt mij uh, ja, je kunt je er wel uh, helemaal in, uh, in. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja, dat, ja, we... absoluut. ja dat is weer, weer lekker de scenario's uitstippelen. Ja. En, uh... Maar het, het gekke is natuurlijk, die Ricardo's, die zijn ook hun vriend verloren. Want ze waren met ja. z'n drie op vakantie. Uh, hadden zij, ze hadden een goede relatie, neem ik aan, met elkaar als ze met z'n drie naar absoluut. de sneeuw gingen. Ja, ja, ja. ja nee, en, uh, net gezegd, er was ook helemaal geen directe aanleiding uh, dat het zo uit de hand is gelopen. En dat blijft gewoon voor iedereen een raadsel. Zijn ze er ook en... kapot van? Ja, absoluut, absoluut. Alleen ze kunnen daar weinig mee, uh, want ze zitten vast. Ja, ja. ja hè, dus het, het is heel moeilijk om dat ook nog eens te verwerken allemaal. Uh, je bent verdachte uh, en niet van zomaar een strafbaar feit. En je bent je beste vriend kwijt. Wat gaat u nou straks pleiten voor uw cliënt? Uh, nou ja, net, net wat ik zeg, uh, er kan niet bewezen worden dat hij schuldig is aan, uh, aan de dood van Mike. Nee? En ik ben eerlijk gezegd heel benieuwd wat het scenario van het Openbaar Ministerie is. Want die moet met iets komen, uh, want die vinden dat ze bij de schuldig zijn. Maar die moet met een duidelijk verhaal komen wat er mogelijk gebeurd is. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk nooit bewijzen als de twee verdachten zeggen, ja, we weten het echt niet meer. Nee, maar dat doet mij een beetje denken aan die zaak van Helseensels destijds. Er waren ook twee uh, om het leven gebracht. En er waren tien uh, man bij en niemand zei wat. Daar is uiteindelijk vrijspraak voor gekomen. Ja, dat is, ja alle tien zijn ze vrijgesproken. Ja, dus dat hoopt u ook een beetje, neem ik aan. Nou oh ja, dat, dat is ook een scenario. Uh, je moet voorkomen dat, uh, dat de mensen onschuldig veroordeeld worden. Kortom, een interessante zaak die pas net begonnen is. Mm -hmm. En uh, even, even tot slot, wat, wat gelooft uw cliënt Ricardo V? Wat, wat, wat, hoe denkt hij dat dit gaat aflopen? Uh, hij is wel, wel optimistisch over hoe goede afloopt. Ja? Ja, net, uh, net als hij gaat van. Ja. En zijn raadsman, dat bent u. Willem-Jan Ausma, dank. En uh, dank nou, we horen hier vast nog wel iets van van deze zaak. Dank u wel. Absoluut. En dank ja. ook, Marlini Vase hier in de studio. En tot de volgende week. Tot de volgende week. En Frank Wilaert, die is bij VVV Excelsior. Hoe is het daar, Frank? 43 minuten gevoetbald. 1-0 voor VVV. Nog altijd. Excelsior heeft enorm veel moeite hoe Uchebo te bespelen. De Nigeriaan. ontzettend groot, heel sterk. Moeilijk van de bal af te krijgen en door de centrale verdedigers van Excelsior niet van de bal af te krijgen. Nu ligt hij geblesseerd op de grond. Dat zou een manier kunnen zijn waarop hij eraf komt als je hem heel hard raakt zonder dat de scheidsrechter het ziet. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling van uh, voetballers zijn, maar dat gebeurt af en toe wel een keertje. Nu dus een blessurebehandeling en VVV met twee ontzettend grote kansen eerder in de wedstrijd al. Onder andere voor Ucebo, die was er helemaal doorgelopen, helemaal alleen richting de keeper Kees Pauwen. En hij schoot de bal heel hard. Het leek wel haast een puntetje die hij losliet. Nou, die kan ook heel hoog overgaan. Er ging een heel klein stukje over. Totaal geen controle bij de spits van VVV in die actie. En een paar tellen later een goede mogelijkheid van Moussa. Die ook alleen op de doelman af mocht gaan. En hij schoof de bal een paar centimeter voorbij de goal van Excelsior. En dus staat er nog altijd slechts 1-0. Uchebo is niet alleen groot en sterk aan de bal. Maar ook zonder de bal als hij geraakt is. Want hij staat weer, hij loopt weer. Alles doet het weer. Dus kunnen we weer gaan voetballen. Kees Power met de doeltrap in de richting van Geert Arend Roorda. Die komt niet aan de bal. Dat is Toot die daarvoor voor eh, VVV goed tussen zit. Klaas, die dan voor Excelsior neemt over. Krijgt wat ruimte, maar naar wie moet die bal eigenlijk toe? Want eh, niemand echt aan speelbaar. Koolwijk dan in de breedte, maar schiet er maar eens een keertje. Nou, dat is in ieder geval iets wat lijkt op een doelpoging van de Rotterdammers. Van de aanvoerder Kolwijk. hard. Hoog overgeschoten en we zitten bijna in de blessuretijd van de eerste helft. Daar krijgen we misschien een minuutje van. En VVV staat ah ja, gezien het spelbeeld ook nog eens comfortabel voor met 1-0. Radio 1, het NOS-journaal. Van half tien met Freddy van Tijn. Op Schiphol komen straks negen Nederlanders aan die gisteren werden geëvacueerd uit Libië. Ze komen nu van Sicilië. In Libië zitten nu nog ongeveer 50 Nederlanders. En Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben 25 van hen aangegeven dat ze ook willen vertrekken. Een team van artsen zonder grenzen werd op de luchthaven van Tripoli teruggestuurd naar Sicilië. Een andere ploeg is het wel gelukt om via Egypte Libië in te komen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken stapt zondag of maandag op.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 En het Franse modehuis Dior heeft zijn belangrijkste ontwerper John Galliano op non-actief gesteld. De Britse ontwerper werd gisteren gearresteerd na een scheldpartij in Parijs waarbij die antisemitische opmerkingen zou hebben gemaakt. Op het politiebureau bleek dat de ontwerper te veel had gedronken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. VNN Today. Hoe maak je nou die provinciale statenverkiezingen sexy? Nou, simpel door een heel stel mooie dames in te huren. Dus door het BNN Today de komende dagen. En dat hoor je de afgelopen dagen, heb je dat ook al gehoord. Door heel Nederland langs de mooiste vrouw van iedere provincie. Iedere dag vertelt een andere mis over haar eigen provincie... en over de politieke thema's die daar spelen. Hallo iedereen, of mooi zoals we dat hier in Groningen zeggen. Ik ben Manon Dijkstra en ik ben Miss Provinciaal Groningen. Als ik nadenk over wat er beter zou kunnen in de provincie Groningen... zou ik dat eigenlijk niet eens zo heel goed weten. Um, ik vind namelijk dat de provincie Groningen namelijk al erg mooi is van zichzelf. En wat mag dat over? Als ik één provincie uit Nederland zou moeten kiezen waar ik niet zou willen wonen... Dan heb ik eigenlijk geen keus. Want uh, ik vind namelijk dat uh, Nederland in zijn diversiteit namelijk al heel leuk is. Ik bedoel, als je naar uh, Volendam gaat, is het daar natuurlijk weer heel anders dan hier in Groningen. Maar juist door die, verand of die verschillende culturen is het uh, gewoon heel leuk om hier in Nederland te zijn. Natuurlijk komen de provinciale verkiezingen er weer aan op 2 maart. Ja, op welke partij ik nou precies ga stemmen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Op 2 maart uh, zou ik het jullie nog eens een keer kunnen vertellen. Wil je deze mooie dame bekijken? En ze is uh, volgens mij ietsje ouder dan ze klinkt. Maar dat kan je zelf bewonderen. Op uh, bnntoday.nl vind je een mooi filmpje van Miss Provinciaal Groningen. En ook van alle andere Misses. Exit Holland. Ja, in Exit Holland uh, hoor je natuurlijk iedere avond verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Olaf Koens die woont in Moskou. En nou heeft hij onlangs uh, uh, niet ver daar vandaan voor het eerst. Gekoord dans, Olaf. Goedenavond. Ja, welkom. Hallo. Je was in een koorddansdorp. Ja, ik was uh, uh, een paar dagen op bezoek in Dagestan, Nou, dat is een, uh, een behoorlijk streng islamitisch gebied in het zuiden van Rusland. Hè. daar dan kun je alleen maar dromen van uh, mooie missen uit Groningen over de overheid of uit Overijssel of weet ik was om komen. Ja. <laughs> maar, uh, uh, nou goed, dat is, uh, dat is een gebied wat geplaagd wordt door terroristische aanslagen en zo. En die aanslagen die hier vorig jaar in de metro gedaan werden, nou, dat werd gedaan door islamitische moslims, fundamentalistische mm -hmm. uh, moslims uit die regio. Uh, maar er gebeuren ook heel veel interessante dingen in al die bergdorpjes. Dus, en er is één waar iedereen kan koord dansen. Nou, iedereen kan daar koord dansen? Iedereen kan daar koord dansen. Nou, dat is een verhaal dat gaat al heel lang om een ja. collega, een correspondent en zo. En ik wilde wel zien of dat nou echt zo was. Dus ik ben er naartoe gegaan. En waar uh, dat het niet waar is. Echt, iedereen kan daar koord dansen. Maar ja. hoe, zie, zie je dan iedereen de hele dag aan, aan het koord dansen? Hoe weet je dat nou? nou je, je moet je dus een bergdorpje indenken wat op 3000, 300, uh, of, of 3000 meter ligt. Uh, ja. Helemaal in de berg uh, tussen de sneeuw. ...en uh, een dorp van 100 inwoners. Iedereen rijdt daar op ezeltjes en zo. Het is echt, uh, je telefoon heeft geen bereik. Het is echt mm -hmm. in de mond nog nowhere. En dan hebben ze een paar, ja, staan er een paar van die installaties met een groot koord erop. En, ja, en uh, ja, als de kinderen uit school komen gaan ze even kortdansen. <laughs> Oude vrouwtjes uh, van, van 80 die nog uh, echt uh, heel lastig over zo'n ding heen lopen. Het is niet te geloven. Maar, maar, maar, hoezo? Waar slaat dit oh. op, half? Ja, ik, ik weet het ook niet. Dat het grappige is, ze we weten het zelf ook niet. Ze noemen het dan een van de grote tradities van Dagestan, et cetera, et cetera. Ja, ik heb natuurlijk gevraagd, waar komt het vandaan? Hoe is dat begonnen? Welke gek is er ooit mee begonnen? <lacht> nou, ja, niemand weet dat, want ze hebben het allemaal geleerd van hun vaders en van hun grootvaders. Maar er zijn allemaal verschillende verhalen. Sommigen zeggen van, nou ja, er was ooit een brand in de ene kant van het dorp. Ze hebben ze een kabel gespannen aan de andere kant van het dorp. Is iedereen toe gerend waar het niet brandde. Anderen zeggen van ja, ze hebben een, een kabel over die bergpad heen gesponnen, omdat in dat andere dorp aan de andere kant van de berg er waren heel veel mooie vrouwen. En al die mannen gingen dan koord dansen daar te komen. Ja nou goed, allemaal verhalen niemand weet hoe het echt zit. Maar echt, ik zie dat iedereen kan daar koord dansen. Dus uiteindelijk moest ik ook koord dansen. En? <laughs> ja, dat is wat niet zo makkelijk, maar dat zul je begrijpen. Ja. Uh, ik, ik had gelukkig een gevangenisje en uh, ik, werd vast, ik, ik mocht een hele grote soort stok vasthouden. Uh, mm -hmm. Maar ik ben uiteindelijk naar de hoofdkant gelopen. En uh, ja, wat ik ook niet wist, is dat dat dus betekent dat je gelijk een vrouw mag uitzoeken en daarom blijven wonen. <laughs> Dus, wat heb je uitgezocht? Ja, ik heb een hele mooie vrouw uitgezocht. <laughs> um, ik ben eigenlijk uh, niet, uh, niet, niet gebleven, ik ben daar niet getrouwd, maar het was wel nee. het was een gegevonden soort. Het is dat je ser serieus journalist bent, Olaf Koens. Want anders zou ik ja. wel eens denken van, wat die jongen hier allemaal uitkraamt. <laughs> <laughs> nee, het is echt waar. Is echt is echt waar. waar. <laughs> ik heb het allemaal gecheckt, ik heb het nog een keer gecheckt. Het klopt allemaal en uh, ik heb de foto's en de video's niet bewezen. In een dorp in Dagestan doen ze ja. uh, kort dansen. Ik kan het iedereen aanraden. Hoe, hoe zeg je? Zworka 1 heet het. Zworka een... 1. Ja, het heet nummer 1, want er is een dorp vlakbij. met heet Zworka 2. Maar daar kunnen ze het niet. Daar kunnen ze het niet. <laughs> Zworka 1 dus. Olaf Koens, dankjewel weer voor een inzicht in Dagestan en Konterijen. Ah, okay. Dankjewel. Ah, Oké, okay. dag Dit maar de is Radio 1. BNM Today. Onze politieke man, politiek commentator Siewert van Linde is hier. Siewert, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. En we hebben het over uh, de provinciale statenverkiezingen, de campagne. Waar gaat die nou over, vraag jij je af. En uh, over vijf dagen, natuurlijk, dan moeten we naar de stembus. Alle politici doen hun uiterste best om zich van hun beste kant te laten zien. En dan krijg je dit. Ik verwacht ook eerlijk gezegd dat CDA en VVD dat de komende dagen ook gaan doen. Nou, de oude heer Wilders wordt de komende week op zijn wenken bediend. Ik heb ze niet zo heel veel gezien. Het lijkt me belachelijk. Het moet wel een beetje peper ergens, zou ik zeggen. Uiteindelijk zal hij ons echt voor dat scherm moeten poetsen, vrees ik. Dat was dat fijne gevechtje tussen Wilders en Rutte. Vond je het gênant? Nou, niet Genant, maar het is natuurlijk wel tekenend voor deze laatste week in de campagne. Voordat we het weekend ingaan. Dat je merkt dat het eerst altijd alleen maar over die verdeeldheid in het linkse kamp. Nou, nou eigenlijk dat er geen kiezers komen. En dan gaat rechts eens een keer met elkaar uh, een beetje fitty en ketelmuziek uh, de wereld insturen. En dat is wel tekenend hoor. Ja, want Wilders die zei van, lachelijk, de VVD laat zich niet genoeg zien en het CDA. En nou ja, daar ging Rutte weer op in van, hallo, ik kom nog echt wel. Ja, en dat was natuurlijk niet het enige voorbeeld van dat het even niet helemaal lekker liep. Um... Nee, ja, kijk, toen uh, Rutte met uh, Wilders klaar was, toen uh, kwam uh, Henk Bleker, staatssecretaris voor het CDA, kwam er nog eens in. Die was in Markelo en die moest daar zijn uh, eigen achterban uh, overtuigen. Nou, en die dacht, nou hè, uh, Wilders, je wilt peper, je krijgt peper. Luister maar even mee. Ik moest niks van de PVV hebben en ik moet nog steeds niks van de PVV hebben.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 Dat is duidelijk. Wat ja, hij vindt. maar hij is geen partijvoorzitter. En vervolgens uh, ging Wilders uh, klagen bij Rutte. Rutte die ging naar Verhagen. Verhagen eiste excuses van Bleker. En wat doet Bleker? Nog binnen een halve dag gaat hij op zijn knieën richting uh, Geert Wilders... en zegt hij, ja, zo had ik het niet bedoeld. Ik had het over je standpunten, niet over je partij en andere geleuter. Vind je, vind ja, je het slap vallen? Ik vind het absoluut slap. Want waarom zegt hij dat hij zegt twee dingen hier eigenlijk in, uh, in zijn opmerking? Hij zegt, één zegt hij dat hij het niet zo met de PVV eens is. En ten tweede zegt hij iets interessants, is namelijk... Ja, nou, als ik partijvoorzitter was, hij was partijvoorzitter interim en er wordt nu een nieuwe gezocht, en dat is natuurlijk ook wel een beetje een, uh, iets waarvan je denkt: ja, waarom zegt deze man dit? Maar dat is interessant, want dit, dit zegt hij natuurlijk niet per ongeluk. Dus, dus Politici allemaal... zeggen nooit iets nee, per ongeluk tenzij ja, te... ze dronken zijn. <laughs> nou, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, maar dat, was, on... ja. dat was hij volgens mij nu niet. Maar dit is, dit is, jij, zegt, jij zegt, dit is strategie van Bleker dat hij uh, deze opmerking maakt van ik, ik moet, wil dus niet. Ja, het, is, het is sowieso strategie dat hij, uh, gaat zeggen dat, uh, dat hij zich gaat afzetten tegen de PVV. En uh, ja, het CDA, dat is natuurlijk wel het interessante van deze verkiezingen, die gaan natuurlijk ongelooflijk hard verliezen. En uh, ja, nu is natuurlijk de vraag, gaat die partij zich herstellen? De peilingen zeggen van niet. En het zou wel eens kunnen zijn dat de verliezen uh, komende woensdag nog zwaarder zullen zijn dan in juni. Ja, en dan heb je natuurlijk de pop aan het dans in zo'n partij. Mm -hmm. Want dan, uh, ja, dan hebben we eigenlijk de mensen die hebben gezegd... ja, je moet niet gaan regeren met de PV, dat uh, schaadt onze partijen. alleen. Ja, we gelijk. Want wat blijkt, die partij die gaat helemaal uh, kopje onder. Ja, maar dat is, dat is waarom iedereen is nu zegt van daarom hoor je Maxime Vragen niet. Hè? Die, nee, die wil het verlies, blad... wil hij absoluut ja, niet aan zijn lichaam hebben hangen. En, maar wat gebeurt er dan wel nu? Zien we nu een soort van strijd? Over... Ja, we gaan... Uh, kijk, die partij uh, die heeft officieel ook geen politiek leider. Sinds Balken en de Weg is, uh, heeft niemand uh, daar uh, de vlag uh, hangt die omhoog. Nou, en uh, die namen die daarvoor in de race zijn, dat zijn toch wel een, een aantal namen... Uh, die, waarvan je denkt, ja, dat, die gaan toch een kritische houding ontwikkelen. Bijvoorbeeld Rutte Peet, oom. Dat is de vrouw van uh, oud-CNV-voorzitter René Paas tegen dit kabinet gestemd. Uh, er komen namen uit Rotterdam, bijvoorbeeld Lene Bikker. Er komen namen uit Utrecht, ook uh, erg kritisch op dit kabinet. En Henk Bleker. En uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk wel een strijd. En je merkt dus nu al, uh, ook wat ik achter de schermen hoor... is dat bijvoorbeeld Henk Bleker, die boekt nu al zijn interviews in voor na woensdag. Dat kan zijn omdat hij altijd voor media houdt. Ik bedoel, hij zit altijd bij de wereld draait door... en hij ja. altijd een pauw en wit, om houdt er wel of, van. Of wat kan dat betekenen? hij, uh, hij uh, maakt zijn borst alvast nat. Als dat verlies heel zwaar wordt, ja. dan, uh, ja, dan he, pakt hij zijn mogelijkheden. Maar hoe bedoel je dan? Dan gaat hij dus in. Nou, dan gaat hij waarschijnlijk. Het zou mij niet verbazen als hij zich gaat kandideren voor het partijvoorzitterschap. Of dat hij toch een soort van richtingendiscussie... discussie. En dat is nu uh, wat je woensdag gaat zien. Ja. Hoe hard gaat CDA verliezen? Wie gaat dat leiden? En wat betekent dat voor dit kabinet? Dat is veel belangrijker dan dat geleuter of het kabinet wel of niet valt... als er wel of niet een meerderheid is. Dat kabinet valt niet. Er komen geen nieuwe verkiezingen, daar ben ik echt van overtuigd. Ja, want We begonnen met de vraag van waar, waar gaat dit nou eigenlijk over... Hè, deze provinciale staatsverkiezingen, Nou, in ieder geval niet over de inhoud. Nee, dat is, dat is nu wel de... lachelijk. Nee, maar ik, ik word <lacht> ook gewoon echt cynisch van uh, Willemijn. Uh, ik bedoel, het, het gaat over provincies. Maar je provincies. bent pas 21 jongen. Nee. <lacht> Doe dat niet <lacht> oh, 20 was... <lacht> Dankjewel dat je me 21 <laughs> inschapt. Ja, <Maar>, ja, <laughs> ga, ja, ja, je gaan. gaat toch wel stemmen, Steven? Ja, het ik al, is, het al, is omdat het me democratische een democratische plicht, jongen? Precies. Dat, dat, ja, het, het Calvinisme in jezelf uh, dwingt je om uh, woensdag te gaan. Maar ik, ik heb zelf ook wel zoiets. Ja, het, Ik vind de Eerste Kamer belangrijk. Maar ja, die campagnes hoe ze nu gaan... Ze gaan ergens over. Het is allemaal echt serieus poppenkast. Maar even wat ja, belangrijkste wat jij nu allemaal zegt... is, ah, Het gaat dus nergens over. Uh, vind je het wel ergens over gaan dan? Heb jij nou een idee dat je weet wat in jouw provincie... Uh, aan standpunten liggen, wat nou belangrijk is. Weet je überhaupt ik waar de provincie over gaat? Oh, ik dacht je überhaupt, dat je ging zeggen, weet je überhaupt in welke provincie je woont? Ja, dat weet ja. <laughs> <dat laughs> <heb> ik, <dat laughs> ik nog net wel. <laughs> nee, en dat is natuurlijk niet chic om te zeggen... maar um, het interesseert me ook niet tot in het diepst van mijn wezen, moet ik zeggen. Ga gaan, gaan stemmen, af. Willemijn. Ja, uh, ik ga stemmen, ja. Vroeg ja, Ja, tuurlijk ga ik stemmen. Ja. Mooi. Ja, ik ben gek op stemmen. Serieus. die momenten in het stemhokje. Heerlijk. Siewert van Linden, dank en tot volgende week en een goed weekend. Crowded House Weather with you. Dit is Radio 1. BNN Today. Iedere vrijdag. Today is talent. Today is talent. Hollands Hoop. Voor de toekomst. Iedere vrijdag vragen we in BNN Today aan een meester in een bepaald vakgebied... om ons voor te stellen aan een jong talent in datzelfde vakgebied. Nou, vandaag duiken we in de wereld van de popjournalistiek. Gijsbert Kamer, ooit werkzaam bij het muziekblad OOR en de VPRO. Winnaar van de poppersprijs 2001 en nu werkt hij bij de Volkskrant. Gijsbert, goedenavond. Hallo. Meegenomen, jouw talent in jouw ogen. Het, nou ja, misschien een van de, maar in ieder geval in jouw ogen... een groot pop, nieuw popjournalistiek talent. Adze de Vries, voormalig hoofdredacteur van de website of Music. Tegenwoordig werkzaam voor het uh, muziekplatform 3 voor 12 van de VPRO. Adze, goedenavond. Dank je wel. Komt dit nummer net nog, Crowded House. Nou, we het, het is een on onuitroerbaar liedje. <laughs> wat we noemen een evergreen. Uh, ja. Een evergreen ja. Ja, ja. ja, maar onuitroerbaar klinkt niet heel positief. Nee, <laughs> nee ja. dit, dit, dit vind ik wel een, een klassiek popliedje. Wat. wat uh, ja, waarvan het... de. Ja, wat, wat, toen het uitkwam, denk ik van nou leuk, leuk. Maar dat blijft eigenlijk jarenlang ja. zo door. Ja, doorspelen in je hoofd. En, uh... Ik ben net pas thuis aan Spotify. Ik loop altijd een beetje achter met dat soort dingen. En ik heb toch wel eventjes meteen de Best of Crowded House. Hij zat erin. Op playlist uh, gezet. Ja. ja. Het zijn toch wel fijne nummers. Ja, je, nee, ben ik niet heel fout op zich? Nee, zeker niet. Het okay. is een dodelijk, saai bent om naar naartoe te gaan. Maar de liedjes zijn. Uh, zeker een best of idee is nou precies genoeg voor Crowdhouse House om ja. te hebben, denk ik. Ja. Ja. Um, even, Dat is wel leuk, even wat clichés met jullie doornemen. Waarvan iedereen denkt, ja, dat, dat gaat zo bij Popjournalisten, moet jullie maar zeggen of het klopt of niet. Um, een van die clichés over popjournalisten. Jullie waren veel liever zelf artiest geworden. Maar ja, helaas geen talent. Ik zou niet weten hoe je gitaar moet vasthouden, eerlijk gezegd. En uh, ik heb dat, eigenlijk dat zelfs... Dat kan nooit... heel goed bevestigen wat ik nu zeg. Ja, maar... nou... Oh, je, nou nee, ik heb ook niet heel erg die behoefte, persoonlijk. Nee, nee nooit gehad ook. Gijsworth? Uh, nee, absoluut niet. Uh, ik weet wel hoe ik gitaar moet vasthouden. Ik heb het even geprobeerd. Maar uh, ik was veel te veel bezig met het luisteren naar uh, anderen. En uh, ook eigenlijk uh, veel te... Uh, het leuke van muziekjournalistiek, wat ik doe, is, is bewonderen van dingen. En uh, ja, ik, ik was daar veel te veel mee bezig. Ik had helemaal geen zin om dat ja, zelf was te gaan tijd oefenen. Omzelf, nee, nee, ja. dat zegt. Uh, en die, ook ik. Misschien zijn er allerlei talenten in mij die niet uh, aangeraakt zijn daardoor. Maar ik heb nooit de behoefte gehad om zelf iets te gaan doen. Ook gewoon het geduld niet voor gehad. Nee. Nog zo'n cliché onder popjournalisten uh, over. Optimalisten, oké okay, computer, het album van Radiohead Het is gewoon de beste plaat ooit. <laughs> Gaan we nu meteen een nerd discussie beginnen? Ik <laughs> vond die plaat daarna eigenlijk beter. We horen hem ook even prachtig gewoon? deze is wel heel belangrijk. Nou, nou. Uh, ik weet nog wel, toen, toen die plaat van Radio uitkwam, dat was wel zo'n plaat, ik, de, toen kreeg je nog als journalist, kreeg je dan bandjes, cassettebandjes, waren uh, dan zes nummers, dat was in het begin 97, die je dan mocht horen voor, voor, nou, zo van, als een soort teaser. Ja. En ik had de kop van, ik dacht, wat is dit? Ik had het echt nog nooit, nog nooit zoiets gehoord. Want dat was helemaal niet mijn favoriete band op dat moment. Ik, uh, ik vond andere uh, Britse bands als, als Blur, Oasis, Pulp, vond ik eigenlijk veel leuker. Ja. Maar dit was echt zoiets van, wow. Waarom dan? Wat, wat was er dan aan uh, dit? het alles net, Iets anders deed je dan wat je verwachtte. De rare drumpatronen. Uh, het waren nummers die uh, heel lang waren en, en, en toch heel simpel bleven. Uh, het ging soms alle kanten op. Het deed echt alles anders dan wat je gewend was en toch. Uh, spannend En ja. uh, nieuw. En, en heel, heel gepassioneerd ook. Het was niet het anders doen om het anders doen. Want dat bleven liedjes. Maar het was echt... Uh... Hey, dat, dat klopt wel. En toch, die, die, die plaat die erna kwam, die was zo raar en zo anders. En dat ja. vond ik eigenlijk nog veel dapperder. Dat ze al zo'n monumentale plaat hadden gemaakt. Met allemaal nummers die, uh, die je eigenlijk bijna al niet meer kunt horen. Omdat mm -hmm. ze zo... Diep in je geheugen gegeven. Nee, dat is ook zo. Dat was een veel gedurfdere plaat, en, plaat ook. Precies. En die plaat die ja. na kwam, die, die, die zet ik persoonlijk vaker nog op. Welke is dat trouwens? Kit, Kit A. is dat. Een oh, ja. hele rare plaat, maar. Gijsbert, waarom is Adsna nou zo'n talent? Nou, het, het, het, het, het talent is zelfs een beetje denigrerend, want hij draait ook al heel lang mee. Um... Vergeleken met jou dan, qua leeftijd. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, het, het, is, uh, uh, het is heel moeilijk. In, of moeilijk, het, het is knap als je in deze tijd. Want het is een heel diffuus geheel de pop, popmuziek. Mm. Uh, als je daar uh, niet alleen de aardige dingen uit weet te pikken, maar ook nog daar. Uh, van allerlei kanten die weet te belichten. Dus uh, niet alleen kun, kan zeggen dat, dat is een goede plaat maar ook weet uh, hoe de, de mechanismes in de industrie werken. Ook weten uh, uh, hoe, bijvoorbeeld uh, iets als Buma Stemba de hele rechte kwestie. Mm -hmm. Als je daar heel erg in, in, ook in kunt verdiepen... en het duidelijk kan maken voor, voor veel mensen... Wat, wat, hoe het allemaal werkt. Uh, als je, dus niet spot, alleen over de muziek Niet alleen muziek, maar ook de, de zelf, achter... maar ook achtergronden. Ja. Als je daar heel, heel helder in kunt zijn, dan, dat vind ik heel knap. Want over het algemeen, uh, populisten... heel veel die, die, die hollen van de ene plaatje het andere concert en dan, dat is het dan. Of zo. Ja. en dat, dat, Ik vind het heel knap als mensen daar breder kijken en daar ook heel goed over kunnen bericht geven. Wat is een van jouw laatste artikelen Atza, over de, zeg maar, de, de andere kant van de popmuziek? Nou ja, deze week is er heel veel te doen om de Buma Stemra. Vorige week een groot ja. stuk in de Volkskrant. Daar zijn we ook op, bij drie voor twaalf ook op doorgegaan. En um, ik vind het wel mooi dat je dat noemt, Gijsbert, want ik vind dat zelf een van de interessantste dingen op het moment. Omdat uh, ja, ja, je zei ook, koffie, ja. Wat was er ook weer aan de hand? Bloemers. Uh, oh, ja, bij Buma Stemra. Uh, nou, er zijn allerlei uh, mensen die nu uh, klagen dat, er, dat het een heel ondoorzichtige situatie is, dat er heel veel geld binnenkomt. Dat er heel veel uh, op ja, onverklaarbare wijze niet bij de uh, rechthebbenden terechtkomt. Bij de artiesten. Ja. Uh, precies. En er zijn al mensen die dan blijken eens 2 miljoen euro te krijgen, omdat ze de hele nacht op tekst TV hun eigen muziek uh, afspelen, ja. uh, allerlei uh, dingen waar mensen zich over opwinden. Nou, en ik vind dat heel uh, interessant, omdat je zijn Net al, het is heel diffuus geworden. Uh, je hebt niet meer uh, uh, kanalen waar iedereen naar kijkt, bijvoorbeeld. Nee. Dus er gebeurt mm -hmm. heel veel op een hele kleine schaal. En daar schrijf jij over, onder andere. Ja, en de wereld verandert gewoon enorm. En ik vraag me wel eens af: zal er ooit nog eens een keer een, echt een, een punkrevolutie komen? Of de rock roll? Of zoiets groot wat, wat alles overspoelt. Nou, meneer Kamer, uh, komt die uh, er? Uh, en wanneer? Hoe uh, laat? Waar? Uh, nee, die komt niet. Nee. <laughs> nou nee? ja, die is er dus wel. Op het, als je kijkt naar hoe de wereld nu verandert door internet, dat is de revolutie waar we nu, ja, nu ja. in zitten. Ja, precies. D dat is inderdaad de revolutie waar we in zitten. Maar ik denk dat er nooit meer een, een muziekstroming zal zijn die uh, zoveel. Uh, die, die, die, die veranderingen weer zal. die ook weer zoveel verandering teweeg zal brengen. Ja. Het, het is inderdaad de. de, de, de communicatiemiddelen die veranderen. En, de, uh, en daardoor, volgens mij, juist omdat alles veel toegankelijker wordt, ook te... Uh, ja, het zal er heel weinig zijn waar iedereen achter gaat staan. Of zo. Er, zullen hmm. ook, er zullen ook nooit meer echt hele grote sterren uh, ontstaan. Maar dat klinkt een beetje... En, en jij bent nog van de oude stempel. Of tenminste, oude stempel. Jij, jij gaat terug in de popjournalistiek dat je nog de wereld rondvloog. En nou, uh, grote... Nou, tenminste... tenminste, nou mee, ja, naar het buitenland Ja, ook, ja, wel. natuurlijk. Nee, ja. Maar de, de, de, dat, ik, ik, ik was eigenlijk net iets later. Die, de, die tijd was echt de jaren 70 en 80. Vooral de jaren 70. Ja. Dat waren, dat waren tijden dat het echt niet op kon. En dat, uh, dat inderdaad uh, artiesten met, met journalisten samen... Ja, uh, nachtlang door uh, uh, zakte en dat, dat soort dingen. Maar dat is echt... Dat is wij niet kijken meer. een half uurtje of drie kwartier ja, als we geluk hebben. Eh, daar wil ik het heel kort over hebben. Is dat jammer? Want het is nu... Ja, natuurlijk is dat. Ja? Nou, ik vind dat wel jammer. Maar, maar er is ook niks aan te doen. Kijk, uh, als je kijkt naar 20 jaar geleden... waren er niet alleen uh, minder uh, bladen en uh, tijdschriften. Maar uh, ook, nu heb je ook allerlei websites en blogs erbij... die ook allemaal heel graag zo'n artiest willen spreken. En die artiesten die zijn daar ook vaak gewoon op ingeregeld. Die weten gewoon, ik moet vandaag tien in Amsterdam... morgen tien in... In Berlijn. Gisteren heb ik er tien gehad in Brussel. Dus ik denk dat je daar over het algemeen niet de meest bijzondere dingen vandaan haalt. Nee. Dus je moet op zoek naar andere dingen. En uh, een ja. andere manier om over te bericht te geven. Dus vaak heb, doe je dat zonder de artiesten uh, dezelfde bij te betrekken. Maar proberen een soort uh, genreverhaal of zo te maken. Maar wat iets anders wat heel belangrijk is... is dat de, uh, uh, er zijn niet alleen heel veel meer bladen, er zijn ook heel veel meer landen bijgekomen. Vroeger was het alleen zo dat Amerika was belangrijk. Duitsland, Frankrijk, Engeland mm -hmm. en Nederland. En wat er veel in het oosten gebeurde, dat deed er eigenlijk, dat deed er eigenlijk helemaal niet toe. Maar dat is helemaal opengetrokken nu ook. Uh, de, de, Duitsland is veel belangrijker geworden. Polen is een belangrijke industrie... Uh, geworden. Rusland begint uh, de, de, al die en dat krijg je natuurlijk India en China komen dan ook nog eens een keer. Ja. Dus al die artiesten die hebben veel groter, uh, de grote sterren zeg maar, om een veel groter bereik ook uh, nu. Ja, en dan kom je als volkskantje niet meer zelfs nou, naar Nederland, de bedoel je? Nederland speelt geen enkele rol van betekenis, nee. uh, dat is volkomen onbelangrijk geworden, ja. Dat klinkt dat zielig. Nee hoor, nee, <laughs> nee. Even heren, dan willen we natuurlijk weten... jullie hebben alle twee een waslijst aan artiesten geïnterviewd. En dan wil je toch weten, Atse, wat is in jouw mooiste interview? welk interview is je het meest bijgebleven? Nou ja, eentje die eigenlijk vrij kort geleden was uh, Brian Eno. En, uh, iemand die enorm zijn heeft verdient uh, in de popmuziek... maar ik denk toch heel veel mensen niet uh, zullen kennen. producer. Hij, ja. Ja, hij, ja, hij zat zelf eerst in Roxy Music en is vervolgens producer geworden. Er zat was de man achter de knoppen bij uh, grote bands als Talking Heads, uh, U2. Uh, ja. Heel veel uh, belangrijke platen gedaan. David Bowie. En uh, wat ik zo interessant vond aan die man... is dat hij echt ongelooflijk interessant kan vertellen over waarom iets nou werkt. Um, uh, hij kon mij precies uitleggen dat hij... Uh, hij zei bijvoorbeeld uh, tegen uh, Coldplay. Daar zat hij mee in de studio. De ja. laatste plaat heeft hij van ze gedaan. En die band die wist het allemaal niet meer zo goed. Die, die plaat was niet zo goed ontvangen daarvoor. En dus ze moesten iets anders. En een van de dingen die hij gedaan had... was de vingers van Chris Martin vast tapen aan elkaar. Want hij zag dat Chris Martin altijd alles weer met tien vingers zag speelde. Coldplay, hè? Doe ja. nou iets simpels, ja. speel op de piano... Met maar één hand of met maar twee vingers. In plaats van ja. altijd meer weer alles vol stoppen Verzin gewoon één ding wat heel erg goed is. En dat werkte. En dat ja. werkte. Heren, we hebben geen tijd meer. We hebben nog uren met jullie praten. Maar dat gaan we niet doen een andere keer. Of in de kroeg. Gijsbert, nou even jouw mooiste interview. Alleen maar even zeggen wat het was. Uh, Brian Wilson in Los Angeles. Niet minste. Hoor nee, we, hoor de minste. Horen we volgende Boys, keer ja. hoe het was. Ja. Dank Gijsbert Kamer en Adze de Vriesen. Okay. Voetbal. Want ja jongens, voetbal hè. <laughs> dan moet je dan toch naartoe. VVV Excelsior, Frank Wielaert. Nou, dat is zo onnaardig nee, ja, Nee, dat ik oh, ik ook niet. Maar ik zit... Dit, dit, ja, ja, nee. Voetbalmuziek, oh, zo... gelijke waardes voor mij. <laughs> Die hoeft niet dus. te liggen hoor. <laughs> 53 minuten gevoetbald in uh, Venlo bij VVV Excelsior. 1-0 nog altijd voor VVV. Excelsior, de eerste helft, nou ronduit slecht. En dus ingegrepen door de trainer Alex Pastoor. Spits eruit gehaald. Zeele, uh, uh, heet Zegelaar is eruit gehaald. En voor hem in de plaats Watamaleo gekomen. Een middenvelder om wat meer aan het voetballen toe te komen. Nou, in de tweede helft hebben we daar nog niet zo gek veel van gezien. Nu balbezit voor Toot. En die gaat even heel hard achteruit. Krijgt een tikje mee van Roorda. Gezien door Kuipers en dus een vrije trap. Dat is zo'n moment waarvan je denkt dat is niet nodig om daarvoor te fluiten. Want balbezit blijft gewoon voor VVV. En daar gaan we ook nog eens wisselen. Gaat uh, El Gouret erin komen. En even kijken wie er dan uitgaat. Dat is de man die uh, zojuist de overtreding begaan heeft. Dat is Geert Arend Roorda. Het is geen hoogstaande wedstrijd. Maar in Venlo maakt niemand zich daar zorgen over. Want ze staan 1-0 voor in Venlo is Talk. Waar gaat het over in de taxi op deze vrijdag? Ja, dan bellen we altijd met Kees en met Dion in Maastricht. Maar Dion die kan niet aan de telefoon komen, die is ongelooflijk ziek. Helaas. Dus uh, Kees, Veen, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij, rijd, jij rijdt tenminste wel een vrolijke rond. Waar gaat het bij ja, jou over ik, vandaag? Ik ben nu aan het rijden. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Uh, veel gehoord in de taxi is deze dagen het, uh, toch wel het opportunisme waarmee speculanten de, de grondprijzen. Uh, voor voeding en, en brandstoffen opdrijven. En zo ook de politieke opportunisten die de statenverkiezingen misbruiken voor partijbelang. Zo noemde ook iemand Wim Kok, die zei het al. Hè, Democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik in de krant wat ik nu weer wil. Hè? Vraag jij nou ook als taxichauffeur wat je, wat je mensen in de taxi gaan stemmen? Nee. Nee, dat kan niet. Hè? Nee, dat vraag ik niet. Nee. Nee. Nee, dat, is, uh, dat is impertinent. Hè. Ja. Dat is maar niet. Nee, maar je kunt natuurlijk best wel, wel dingen uh, vragen met gebruikmaking van uh, communicatietechnieken. De, de zogenaamde vier-seconden-regel. houdt gewoon vier seconden in je mond dicht dan gaat de andere wel praten. Ja, dat doe ik ook heel vaak. Ja. <hijs> ja. Kees, in Ereveen, dankjewel. Maak er nog een mooie avond van. Ja, we hopen dat de heer de Veen het goed eraf brengt tegen Willem II. Ik heb ook wel eens mevrouw Lenstra in de taxi gehad en die, die heeft een kaarsje branden voor Willem II hoor. Oh ja? Ja, die zegt dat is zo'n mooi clubje, de Tricoloris. <laughs> ja. Nou, ga je ook een kaarsje branden? Wij gaan ook een kaarsje branden. Uh, ja, en nog een prettige weekend. Ja, insgelijk. Dag okay. uh, mij. Op Radio 1. Zondag de Eredivisie Superzondag met PSV Ajax Mooi, AZ Twente. Kan aannemen, kan schieten en dan nog een keer mee. Feyenoord Groningen. En dan probeert hij het met links vanaf. Want... En NEC NEC, Utrecht. Daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En ook wil rennen Kuurne Brussel Kuurne. NOS langs de lijn zondag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.